1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Problemen door gladheid nog niet voorbij. EU-toespraak Cameron, niet in Amsterdam, maar in Londen. En Vira, mogelijk maanden niet volop inzetbaar, zegt staatssecretaris. Het weer vanmiddag is nog natte sneeuw, maar op steeds meer plaatsen gaat de sneeuw over in regen. Temperatuur loopt langzaam op en pas tegen het einde van de middag is het 6 graden aan zee en een paar graden boven nul in het oosten. Morgen bewolkt en regenachtig, tegen de avond in het noorden kans op natte sneeuw en een graad of drie. In Groningen zijn vanochtend bij twee verkeersongelukken twee mensen om het leven gekomen. Een 43-jarige man uit het zand botste met zijn auto frontaal op een bus... en een andere man kwam in Musselkanaal met zijn auto in een sloot terecht. Vermoedelijk door de gladheid. In verschillende delen van het land zijn verschillende problemen, zegt de Rijkswaterstaat.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 Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat. Op de Nieuwkoopse plassen wordt gezocht naar een schaatser... die gisteren niet terugkwam van een tocht. Martijn Bink is daar. Martijn, is al duidelijk waar ze moeten zoeken? Nee, dat is inderdaad wel een groot probleem, want het is een enorm groot gebied. Zo'n 2000 hectare. En ook nog eens uh, zeer ontoegankelijk. Maar we vragen even aan uh, Peter Kessels van de brandweer Hollands Midden. Ja, heeft u enig idee waar u moet zoeken? We hebben gisteravond op basis van ooggetuigenverklaringen die met de meneer nog hebben gesproken of die hem hebben gezien, hebben we een gebied bepaald waar de kans groot is dat hij zich zou bevinden. Dat gebied hebben wij gisteravond en vannacht doorzocht en dat zijn we nu nog een keer aan het doen. Hoe gaat die zoekactie in zijn werk? Dat gaat te voet. We gebruiken daarbij wel warmtebeeldcamera's van de brandweer. Daarmee kun je warm, lichaamswarmte detecteren, ook onder de sneeuw. En verder gebruiken we ook ondersteuning van de politiehelikopter. Zeker op die uh, plaatsen waar we te voet niet kunnen komen. Is het een lastige operatie? Het is een lastige operatie. Het is uh, slecht weer. Uh, het zicht is slecht. Uh, het heeft vannacht en vanochtend uh, flink gesneeuwd. Dus dat maakt het wel lastig. Is dit nou nog steeds een reddingsoperatie of gaat u niet meer uit van het uh, goede? Voor ons is het nog steeds een reddingsoperatie omdat er aanwijzingen zijn dat je in deze situatie toch nog zou kunnen overleven. Hoe lang gaat u daarmee door? Dat weten we nog niet. Momenteel zijn drie reddingsploegen zijn bezig het terrein te onderzoeken of te bezoeken. Die reddingsgroepen bestaan uit medewerkers van de brandweer, van de politie, van natuurmonumenten en van lokale gidsen. Met name deze laatste twee groepen kennen het gebied door en door. Maar het kan nog wel eens tot in de avond doorgaan? Dat kan zeker, ja. En ook eventueel morgen en die dagen daarna? Dat gaan wij in de loop van de middag bepalen, afhankelijk van de resultaten van onze zoekploegen. Ik sprak net de voorzitter van de plaatselijke ijsvereniging en die zei van ja, het is zoeken naar een speld in een hooiberg. Het is, het is een lastige klus, absoluut. Maar goed, wij gaan het gewoon door. Hartelijk dank en succes daarmee. Dank u wel. Dat was Peter Kessels van de Brandweer Hollands Midden. Dank u wel. Verslaggever Martijn Bink bij de Nieuwkoopse Plassen. De Britse premier Cameron houdt zijn toespraak over de Europese Unie woensdag in Londen. Dat heeft zijn woordvoerder bekendgemaakt. Cameron zou de toespraak oorspronkelijk afgelopen vrijdag in Amsterdam houden. Vanwege de gijzelingscrisis in Algerije stelde hij die toespraak uit. De toespraak van Cameron gaat over de Europese Unie en de rol van Groot-Brittannië daarin. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan niet bevestigen... dat er onder de islamitische terroristen in Algerije... één of meerdere Nederlanders waren. Franse en Zwitserse media hadden daarover bericht. Het ministerie heeft naar aanleiding van een bericht van het Franse persbureau AFP... gisteren contact gehad met de Algerijnse autoriteiten, zegt een woordvoerder. En daaruit is gebleken dat er geen enkele aanleiding is... om te veronderstellen dat er Nederlanders bij zijn betrokken. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Een aanslag vanochtend in de hoofdstad Kabul op het gebouw van de verkeerspolitie. De hele ochtend is gevochten om vier zelfmoordterroristen uit te schakelen. En er zijn zware explosies gehoord. Correspondent Lucas Wagenmeester, is dat gebouw inmiddels heroverd op de terroristen? Ja, inmiddels wel. Veiligheidstroepen zijn daar negen uur lang mee bezig geweest. Er is een truc met explosieven erin op het hek van dat gebouw ingereden, vijf. Zelfmoordterroristen waren erbij betrokken. Die zijn uiteindelijk in het gebouw uitgeschakeld. met hulp van commando's van de NAVO. Uh, ze hebben weten uh, te voorkomen, die, die commando's en de Afghaanse veiligheidstroepen. natuurlijk dat die terroristen hun doel echt bereikten. En hier was het doel waarschijnlijk. een aantal gebouwen rondom het pand van die verkeerspolitie. Hoogbureau van de politie Kabul bijvoorbeeld. het parlementsgebouw. We hebben vaker gezien hè, dat de Taliban zich proberen te verschanzen in een gebouw in de hoofdstad. en dan van daaruit andere strategische gebouwen uh, te bestoken. Nou, dat is vandaag dus in ieder geval niet gelukt. Je zegt het, ze hebben het eerder gedaan, maar het komt niet heel vaak voor, hè? Nou ja, de afgelopen weken is het weer een beetje onrustig. Hè? Die voorbeelden die ik noem, dat is meer van... of de, waar, waar ik het net over heb, dat is meer van vorig jaar. Uh, afgelopen maanden viel het mee, maar nu zien we toch wel... Uh, daarom melden we deze ook eigenlijk een beetje. Uh, we zien een aantal uh, kleinere en wat grotere aanslagen in de hoofdstad. Pogingen daartoe. Vorige week nog precies van de voorval... ...bij het kantoor van de NDS, de Veiligheidsdienst in Kabul... ...het lijkt wel alsof de Taliban iets willen forceren in de hoofdstad. Hè? Daar slagen ze in ieder geval eh, vooralsnog niet in. Maar de vraag begint natuurlijk wel te komen... ...is dit een nieuwe tactiek in de aanloop naar het vertrek van de NAVO in 2014? Meer focus op de hoofdstad wellicht, op Kabul, het machtscentrum... Eh, ...die vraag die wordt nu de komende tijd natuurlijk eh, wel relevant hierdoor. Ja, het, het zou een opmerkelijke tactiek zijn... ...want eh, de Taliban waren die niet aan het onderhandelen over vrede. Ja, dat is wel een beetje een angeltje in dit verhaal. Hè. We horen berichten over pogingen ergens in de toekomst om tot vrede te komen. Er zijn gesprekken in het geheim. Eh, het mag allemaal geen onderhandelen heten. Eh, het moet allemaal nog een soort dat zijn dan ontmoetingjes. We weten niet precies wat de rol van de Taliban in die ontmoetingen is, hoe ze zich daar opstellen. Maar wat we bijvoorbeeld wel weten is dat de laatste weken in Pakistan steeds groepjes Taliban worden vrijgelaten uit de gevangenis. Hè. Dat is dan bedoeld. ...om de goede wil te tonen, om te laten zien dat uh, Pakistan en ook Afghanistan het echt menen met die vredesbesprekingen. Hè. Een goede sfeer scheppen, wordt er dan gezegd. Maar ja, Van de keerzijde zien we dus nog niet zoveel. Je zou denken, het wordt ook tijd dat de Taliban een keer een geste doen. Maar uh, nou ja, er wordt natuurlijk niet echt onderhandeld. En ja, van een sprake vuren op iets dergelijks is het natuurlijk al helemaal geen sprake. Dus de Taliban, ja, we, we zien nu weer aan ze. Voor hun is geweld voorlopig gewoon nog steeds het belangrijkste middel... In de doelen die ze willen bereiken. Correspondent Lucas Wagenmeester. De aanslag op een Bulgaarse politicus zaterdag bij een partijcongres was een stunt, schrijven Britse kranten. Het pistool dat Ahmed Dogan, de leider van de grootste liberale partij in Bulgarije, op zich gericht kreeg, was geladen met pepperspray. Nog zaten er twee losse flodders in die het geluid van een schot moesten nabootsen. De 25-jarige schutter had Dogan daarmee nooit kunnen doden, zegt de Bulgaarse politie. De man zou ook thuis een briefje hebben achtergelaten voor zijn moeder. En daarin stond dat hij niet de bedoeling had om Dogan te doden. Maar dat hij wilde bewijzen dat hij niet onaantastbaar is. De politie denkt dat de dader, een architectuurstudent met een drugsverleden, alleen handelde. Er is geen hoop meer op een snelle Elfstedentocht. Dat zegt de ijsmeester en assistent Rajonhoofd Auke Hilkema in Balk. Volgens hem is door één slechte nacht, één slechte nacht de afgelopen nacht dus, de Elfstedentocht ineens ver weg. Nou, Het slechter dan slecht kun je het eigenlijk niet, uh, kun je het eigenlijk niet uh, beschrijven. We zijn gewoon weer terug naar af. Het is uh, door de harde wind die we dus hadden en die we op dit moment nog hebben en de sneeuwval... Zijn er gewoon doigaten gevallen in de lutsfeer En onder de bruggen is het weer open. En of is het weer open, is het nu open. En terwijl dat uh, vorige week allemaal mooi dicht was. En uh, de, we hebben weer van dat, de van fondantijs in de Luts. Dat, uh, we waren er alleen maar uh, nageestiger van en pessimistischer. Tja, u hoort het een... Ten neergeslagen assistent Rayon Hoofd, Auke Hilkema... vorige week was hij nog laaiend enthousiast over de toestand van het ijs. Het heeft er nog nooit zo mooi bijgelegen sinds 1984, constateerde hij toen. Sport. De laatste partij in de achtste finales van de Open Australische Tenniskampioenschappen... was een uur geleden net aan een tiebreak van de tweede set begonnen. Roger Federer tegen de Canadees de Mark Brasser, je zei toen al, hij maakt weinig kansen, die Canadees. Ja, hij uh, verloor een paar uh, belangrijke punten. Dat deed hij ook in die tiebreak. Die tiebreak ging daarmee naar uh, Roger Federer. Die kwam op een 2-0 voorsprong in sets. Ja, en toen was het geloof, het, het, het vertrouwen in een goede afloop bij uh, Miros uh, Raunic was uh, volledig weg. Zijn service liet hem in de derde set in de steek. Wat toch in die eerste twee sets nog wel een wapen was. Hij werd vroeg uh, gebroken. In de openingsgame van de derde set werd de jonge Canadees al gebroken. Hij werd even later nog gebroken. Ja, toen speelde hij al een uh, verloren wedstrijd. De derde set ging uh, heel erg makkelijk met uh, 6-2 naar uh, Roger Federer die zeer blij zal zijn, zeer opgetogen zal zijn met deze drie-setter. Weinig energie verspeeld, euh, lekkere wedstrijd voor hem, deze vierde ronde partij. Ja, en hij zal het in de volgende ronde, zal hij het ongetwijfeld zwaarder gaan krijgen... want daarin speelt hij tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga... die eerder op de dag won van zijn landgenote Richard Gasquin. Kwartfinale dus tussen Federer en Tsonga. Mark Brasser. De aanklager betaalt voetbal, heeft PSV'er Erik Pieters een schikkingsvoorstel gedaan voor een schorsing van vier duels, waarvan één voorwaardelijk. Het voorstel volgt na de rode kaart die Pieters afgelopen weekend kreeg in het duel PSV-Pek-Zwolle. De reactie van Pieters na de rode kaart, het trappen tegen een deur en het inslaan van een ruit in de catacomben, hebben meegespeeld bij de hoogte van het voorstel. Pieters heeft tot vanmiddag half vier om te reageren. De marathon van Amsterdam is bekroond met het gold label. Dat betekent dat Amsterdam aan de hoogste eisen voldoet... op onder andere het gebied van veiligheid en organisatie. De marathon staat nu in het rijtje van New York, Parijs en Londen. Nederland heeft nu twee marathons in de hoogste categorie. Rotterdam had al het gold label. Het eerste divisie-duel divisie tussen FC Eindhoven en SCV Veendam dat vanavond zou worden gespeeld, is afgelast. Het veld van Eindhoven is door het winterweer onbespeelbaar. Verkeersinformatie Bij de ANWB, Erwin de Hart, hoe staat het met de gladheid? Uh, de gladheid, uh, daar is nog uh, weinig van over qua file in ieder geval. Er zijn nog zes files in totaal, 23 kilometer. Dus uh, ja, dit is niet door de gladheid wel. Door de, de sneeuw kan het nog wel glad zijn in het noorden vooral. Bijvoorbeeld op de A28 Zwolle richting Hoge Veen is dat te merken bij Staphorst. Er staat 4 kilometer Doordat een vrachtwagen eerder vandaag door de Middenberm reed... zijn twee rijstroken ook dicht. En de andere kant op richting Zwolle tussen de wijk en Afrit Nieuw-Leuzen... daar staat 8 kilometer file door datzelfde ongeluk... en daarom zijn daar ook twee rijstroken dicht. Op de A59 Zonzeel richting Oost... 3 kilometer file tussen Engelen en Den Bosch Centrum. Daar is de linker rijstrook dicht... en na verwachting van Rijkswaterstaat is de weg om vier uur weer vrij. Nog een keer de hoofdpunten. Verschillende ongelukken door de gladheid. EU-toespraak Cameron niet in Amsterdam, maar in Londen... En Vira mogelijk maanden niet volop inzetbaar, zegt staatssecretaris. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch. meteen met de oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot. En we beginnen aan een nieuwe week van In de Praktijk. En straks om half twee is er standpunt.nl. De stelling dan, het is te vroeg om de stekker uit de vira te trekken. Bent u het daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800 1101, www.stand.nl. is een prachtige website, daar kunt u ook uw mening achterlaten. En dat kan ook via de Twitters. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het is weer maandag en dan heb ik altijd een werklunch met een oud-minister. Sommigen zie je nog als eens een keer terugkeren in de rol van mastodont... als ze commentaar leveren op actuele politieke situaties. Van anderen horen, hoor of zie je niet zo heel veel meer. Uh, vandaag de gasten Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken... in de kabinetten Balkenende 2 en Balkenende 3. Dag meneer Bot, goedemiddag. Goedemiddag. U bent na nou uw ministerschap partner geworden bij Mijners Partners... en we hebben dat even opgezocht. In het logo staat het ook. Lobbying... Public Affairs and Strategic Communication. Uh, dus u bent lobbyist? Dat klopt. Dus inderdaad, Public Affairs... dat betekent dat je dus een tridunion, een verbindingsteken tracht te zijn... tussen het bedrijfsleven en de overheid. Wat voor bedrijven zijn dat dan bijvoorbeeld? Nou, dat loopt zeer uiteen, want wij houden natuurlijk van diversiteit. Dus dat kunnen energiebedrijven zijn, scheepswerven... Uh, uh, oliebedrijven, uh, wijn. Uh, iedereen is welkom, om ja. het zo maar te zeggen. Echt iedereen, of weigert u ook wel eens iets? Wij weigeren ook wel. Uh, <laughs> ik heb uh, zelf uh, daar vrij uitgesproken uh, standpunten over. Wat niet bijvoorbeeld? Nou, uh, oh, ik vind uh, bijvoorbeeld alles wat schadelijk is voor de gezondheid. Uh, daar doe ik niet aan mee. En ik uh, vind dat uh, een bedrijf. Wat uh, Ik wil adviseren dat ik dat ook wel ethisch verantwoord uh, moet kunnen doen. Dus ik uh, ja, vind het belangrijk voor het met duurzaamheid, uh, klimaat en dat soort zaken. Ja. Maar even afgezien daarvan, he, kunt u in principe alles, uh, kunt u voor alles lobbyen? Ja, ik kan in principe voor alles lobbyen. Maar uh, dat is een breed begrip, alles. Dus dat moet dan wel nader gedefinieerd worden. En dat heb ik daarnet uh, getracht een beetje te doen. Nee, dat snap ik. Maar, bedoel, als even da dus dat is duidelijk wat u dan niet doet. Maar uh, laten we zeggen, de opdrachten die u dan wel aanneemt... ik kan me zo voorstellen dat u niet van alles verstand hebt ook. Nee, dat, uh, dat klopt. Uh, dan hoef je natuurlijk ook niet van uh, alles uh, verstand te hebben. Want vaak gaat het om een heel specifiek probleem. Een bedrijf uh, uh, heeft in de gaten dat de overheid... Van plan is uh, om een bepaalde verordening of regeling, uh, zal ik maar zeggen, op te tuigen of anders te gaan formuleren. En dan, is het, en dan komen ze bij je en dan zeggen ze, dat zou mijn bedrijf kunnen schaden. Uh, kunt u mij helpen om uh, bij die overgang, bij die overheid, uh, ingang te vinden en uit te leggen wat het probleem is of wat het probleem is dat ik daarmee eventueel kan hebben? En uh, dan uh, proberen wij dus de paden te bewandelen die naar die overheid leiden. Uh, en als het ware in gesprek te komen over het probleem dat er gerezen is. En dat is dus vaak een specifiek probleem. Dus ik hoef niet een grote expert te zijn op het hele gebied... Uh, waar dat bedrijf zich op uh, t, uh, begeeft. Maar ik moet wel natuurlijk heel grondig dat deelprobleem uh, uitpuzzelen. Mm. Je zit natuurlijk heel gauw uh, zit je toch in de politiek, denk ik, op allerlei niveaus. Uh, dus landelijk, maar misschien ook zelfs wel regionaal... of, of zelfs wel plaatselijk uh, zou dat kunnen zijn. In hoeverre botst dat dan ook wel eens met uw politieke opvattingen? Nou, ik geloof niet dat dat uh, hoeft te botsen. Want uh, waar gaat het, uh, het gaat meestal om vrij technische problemen... of het gaat om uh, problemen van wetgeving. Uh, en dan uh, kijk je dus echt naar de inhoud van dat probleem... en probeer daar met inderdaad die overheden die u noemt... en dat kan lokaal zijn, het kan ook nationaal zijn... het kan ook in het buitenland zijn dan probeer je daar dus een oplossing te vinden... door heel geduldig uiteen te zetten... op de, fijn, de eerste plaats uit te vinden wat is de kern van het probleem... Hè, waar zit de moeilijkheid... op de tweede plaats uit te vinden waarom die overheid die maatregel wil nemen... en dan vervolgens in een dialoog uh, proberen om dat probleem op te lossen... zodat zowel die overheid als dat bedrijf tevreden is met het resultaat. Mm -hmm. En het maakt natuurlijk wel uit of daar een oud-minister binnenkomt... Of, uh, nou ja, of laten we zeggen ik... Nou, uh, je moet ze zelf niet onderschatten. Je bent ook een bekende Nederlander aan het worden. Ja, Semi-bekend zou ik zeggen. Daarom, uh, nee, maar alle gekheid op een stokje. Het is, natuurlijk uh, is het een voordeel uh, als je als oud-minister ergens binnenkomt. Uh, al was het maar, uh, omdat de toegang wat makkelijker is. Maar je moet wel een goed verhaal hebben. Want uh, alleen maar op je mooie naam, uh, daar, daar schiet je natuurlijk niet veel mee op. Nee, nee. Um, ik zei het in het begin eigenlijk al. Hè, er zijn nog allerlei oud-ministers die zie je voortdurend opdraven in, uh, in het nieuws. Vooral als er actuele politieke, hete onderwerpen ja. uh, zijn. Um, u, u doet dat ook nog wel eens. Ik zag u vorige week nog bij Nieuwsuur. Dat ging over de aanstelling van uh, Dijsselbloem hè, ja. als voorzitter van de ja. Eurogroep. Ja. Wa waarom doet u dat? Nou, op de eerste plaats, omdat men zo vriendelijk is mij daarvoor te vragen... op de tweede plaats, omdat ik denk dat het van belang is... dat de, de Nederlandse kijker een goed beeld krijgt... van wat er achter de schermen plaatsvindt. Als oud-bewindsman kan je natuurlijk iets openhartiger... over die zaken spreken. En ik heb natuurlijk wel een 30, 40-jarige ervaring... in die internationale politiek. En dan denk ik dat je met die achtergrond... bepaalde ontwikkelingen, als het ware, kan toelichten, kan duiden en dus voor de kijker een beeld scheppen van waarom gebeurt dat zo... of wat gebeurt er achter de schermen. Dus Frankrijk, die in eerste instantie dan heel moeilijk doet... dat is eigenlijk onderdeel van het spel en dat kunt u dan uitleggen? En dat kan ik dan uitleggen. Dus dat zijn dingen die dan vaak de zittende bewindsman... of degene om wie het gaat niet kan dienen. Die moet natuurlijk stijf zijn mond houden totdat de prijs binnen is. Maar als oud-bewindsman kan je natuurlijk daar heel helder over zijn... Uh, en kan je nogmaals, en dat is het belangrijkste, de achtergronden uh, schilderen... en kan je zeggen, kijk, uh, het probleem is dit, of het loopt niet omdat, of als hij een klein beetje zus en zo doet, dan zal het allemaal beter gaan. Word, uh, er wordt neem ik aan, als we het dan toch over lobby ook hebben... er wordt natuurlijk flink gelobbyd ook vanuit Nederland... om Dijsselbloem op die plek te krijgen. Ja, en uh, die lobby die, uh, kan natuurlijk uh, verschillende aspecten hebben. Op de eerste plaats uh, de kandidaat zelf... die natuurlijk in alle bescheidenheid zich presenteert... en natuurlijk vooral in het begin niet zegt uh, dat hij kandidaat... Is maar eh, wel daar blijken dat hij een voortreffelijke persoon is. En daaromheen eh, natuurlijk de ambtenaren, eh, de minister-president... Eh, andere ministers die in contact komen met landen die wat moeilijk doen... om daar nog eens even de voortreffelijke kwaliteiten... van de kandidaat naar voren te brengen. Ja. Maar ook hier geldt diplomatie is denk ik een groot goed... want je moet ook weer niet snel eh, willen zijn. Nee, dat, eh, dat klopt. zeggen Met iedere kandidatuur... Uh, uh, is het natuurlijk dat kindertjes die vragen worden overgeslagen. Dus in het begin uh, moet je zeggen van... nou nee, er zijn veel betere kandidaten. En nee, ik ben niet beschikbaar. Nee, ik piek er niet over. En dan moet je vervolgens kijken uh, hoe de race in elkaar zit. Uh, wie zijn je concurrenten? nagaan of je een behoorlijke kans hebt. Want wat je natuurlijk ook niet wil, is dat je een zepert uh, loopt... en dat je op een gegeven ogenblik afgeserveerd wordt. Ja. Want dat blijft het nou weer achtervolgen van... hij heeft het toen niet gehaald. Ja. Dus dat is een heel subtiel spel... Ja. Uh, dat heel voorzichtig moet worden voorbereid... en vooral ook heel zorgvuldig moet worden begeleid. Lobbyt u ook wel voor, voor dit soort kandidaten <tus> bijvoorbeeld... In, in, uh, nou ja, in dit geval dan in Europa, in de Europese politiek? Of, of is het nee, alleen maar is, bedrijfsleven? Uh, dat is uh, <tus> tot dusver voornamelijk bedrijfsleven. Yeah. <laughs> <tie> ik wou zeggen, keur geven want ik, ja. ik hoor die kikker. Um, <tie> nou was er, um, uh, u hebt heel lang in Europa ook gezeten. Van 1992 tot 2003 was u permanente vertegenwoordiger van Nederland... bij de Europese Unie ja, ja. in uh, Brussel. Ja. Dus u weet een beetje hoe het er en daar. Natuurlijk buitenlandse zakenminister geweest. Uh, we hebben Cameron nu. Hè. Die zou in Nederland die toespraak gaan houden. Daar is iets tussen doorgekomen. Oh, ja, ik zie, helaas. Ja. Ja, ik zie nu op teletext ook dat hij die speech... Uh, waarschijnlijk gewoon in Londen gaat geven ja. uiteindelijk. Uh, maar goed, Engeland wil een status aparte. Kunt u nou eens uitleggen waarom dat toch niet zo handig is nou omdat natuurlijk de Europese Unie uh, is een zeggen uh, een constructie Um, waarbij de interne markt uh, de hoofdmoot vormt. Dat wil zeggen dat dus goederen en producten en mensen... die kunnen vrij circuleren in dat uh, gebied van die 27 lidstaten. Je hebt met elkaar een heel aantal afspraken gemaakt... over uh, wat dan dat level playing field heet, hè, dat gelijke speelveld... Um, zodat je eerlijk met elkaar kunt concurreren... en de mensen ook uh, fatsoenlijk heen en weer kunnen gaan. Als jij als enige zegt, uh, ik onttrek me aan bepaalde onderdelen dan heb je dus niet meer een gelijk speelveld. Want dan heeft de partij die zich onttrekt. Die uh. heeft bepaalde voordelen die anderen niet hebben. Dus ik zeg, als je lid wordt van de club... dan kan je niet zeggen, uh, ik vind het heel leuk... maar op zaterdag speel ik niet. Uh, dat werkt niet, uh. want daar benadeel je het team mee. En daar benadeel je dus ook de andere lidstaten mee. Ja, maar tegelijkertijd zeggen Cameron <lacht> en veel meer Britten zeggen... van ja, uh, we worden helemaal gek van wat er allemaal vanuit Brussel... voor ons uh, bedacht en uh, bedisseld wordt. En uh, daar wil ik nou wel eens een keer uh, vanaf. Heeft hij niet een punt... Nou, dat is natuurlijk ook het uh, misverstand, dat woord Brussel. Nou, daar kan ik me nog wel eens uh, aan ergeren, want uh, laten we wel zijn... het zijn die 27 ministers die daar bij elkaar zitten... die die besluiten nemen. Het is niet dat, uh, uh, zeg, dat abstracte ambtenarenapparaat. Het zijn de ministers tezamen en de ambtenaren uit de hoofdsteden... die daar naartoe gaan met een mandaat van hun nationale parlement en dan vervolgens in lange onderhandelingen tot een bepaald besluit komen. Dan vind ik, als je daar dus aan meegedaan hebt... dan moet je niet uh, na afloop zeggen, dat vind ik eigenlijk heel vervelend... omdat een vorige regering dat gedaan heeft. Dat wist je toen je lid werd van de club. En ik vind dus dat je je aan die regels hebt te houden. Mm. Uh, we, we hebben het onderwerp Europa, Europa bespreken we ook vaak in, in Stand.nl. Uh, nou ja, mensen vinden daar natuurlijk ook van alles van. En die zeggen ook, we hadden dat nooit moeten doen. en We hadden Griekenland er niet bij moeten laten. U was in die tijd actief ook in Brussel. Ja, ja. Hebt u, kijk, denkt u daar zelf ook nog wel eens over na? Van, uh, had ik toen toch misschien wat meer... van me afgebeten of zo? Of, nou, ja, dat heb je natuurlijk altijd. Ik bedoel, Er zijn altijd momenten dat je terugkijkt... en denkt van dat hadden we beter niet kunnen doen. Uh, het geval van Griekenland... is een heel duidelijk geval. Ik herinner me dat Gerrit Salom en ik zelf... Uh, toen ook gewaarschuwd hebben. Maar ja, dan word je toch op een gegeven moment geconfronteerd... met de regel van de gekwalificeerde meerderheid. Dat uh -huh. wil zeggen dat de lidstaten... Uh, met gekwalificeerde meerderheid bepaalde besluiten nemen. Nu was dit een unanimiteitsbesluit. En uh, dat is er doorgejast, ondanks uh, nou ja, de bezwaren die wij toen naar voren hadden gebracht. Maar, laten we wel zijn... ook in die tijd wisten wij niet uh, hoe de Griekse boekhouding in elkaar zat. Want daar was een beetje mee gesommeld. Ja. En op de tweede plaats... Uh, het was natuurlijk een tijd, economisch gezien... dat de bomen tot in de hemel groeiden. En wij dus dachten, als ze er helemaal bij zijn... Dan, dan komt het wel goed. Dan komt het wel goed ja. vanwege het uh, feit dat ze lid zijn en dat ze dus profiteren van die, zal ik maar zeggen, warme economische omgeving. Ja. Uh, meneer Botje zou het niet zeggen. U bent 75. Nou, ik ben blij dat u zegt dat je het iets zou zeggen. Nee. Um, ik, ik vroeg me nog af: uh, zou u nog in de, in, de, in de politiek hier nog iets willen, willen doen? Misschien niet, ik kan me zo voorstellen dat je ook denkt: van nou, als ik op die leeftijd heb bereikt, dan ga ik echt niet meer minister worden of wat dan ook. Maar ik kan me zo voorstellen dat binnen het CDA dat ze nog hier en daar wel wat adviesjes kunnen gebruiken. Nou, dat, dat doe ik graag. Ik werk graag mee aan, aan bepaalde adviezen. Uh, bepaalde groepen uh, werk ik aan mee die rapporten opstellen over vraagstukken die nou ja, in het middelpunt van de belangstelling liggen. Ik vind dat leuk om te doen. Uh, ook omdat ik natuurlijk in het bedrijfsleven nog actief ben... Uh, heb ik natuurlijk uh, het, twee bronnen hè, van, van informatie... die vanuit het bedrijfsleven en die vanuit de politiek. En ik denk dat die combinatie eigenlijk een, een hele goede is die ik vroeger wel eens gemist heb. En daarom ben ik blij dat ik nu ook die tweede, die bedrijfsleveningang, dat ik die ook heb. En, en dat betekent ook dat u zich niks aantrekt van welke pensioenleeftijd dan ook? Nou, voorlopig niet. Ik zeg altijd, uh, zolang als de heren mij uh, gezondheid geeft... en ik er nog zin in heb, uh, ga ik gewoon door. En uh, dan merk ik het vanzelf wel. Of als de mensen genoeg van mij krijgen, dan zullen ze dat ook wel zeggen. Ja. Nou, we vonden het fijn dat u weer even met ons wilde praten. Hartelijk dank daarvoor. Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Nu partner dus bij en Partners in Den Haag. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, iedere week belicht een van onze verslaggevers een bepaalde wereld vanuit verschillende kanten. Deze week gaat Maarten Bleumes op pad. Maarten, hoor ik dat nu goed? Hoor ik ja, daar joh, boxgeluiden? Ik nu in een sportschool in, in Amsterdam. Ja. Daar waar... Uh vechtsportlessen worden gegeven. Dat vindt uh, om mij heen plaats. De jongeren zijn al uh, zich druk op elkaar aan het uitleven. En ik ga deze week uh, de wereld van de vechtsport verkennen. Dat doe ik... Vanwege alle negatieve eh, berichten die de afgelopen maanden, jaren in de media zijn gekomen. De uit de hand gelopen vechtsportgala's, eh, Badr Hari. Nou, toevallig vandaag eh, wordt zijn vrijspraak besproken. Eh, komende donderdag komen er een heleboel organisaties. NOC, NSF, eh, andere organisaties uit de vechtsportwereld. Eh, komen in Amsterdam bij elkaar om te praten over hoe ze dat imago kunnen verbeteren. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je dat samen ombuigen naar eh, het laten zien... Dat er wel goede kanten zitten aan de vechtsport. Ik ga dat deze week ook proberen te doen. Sterker nog, naast mij staat een hele brede meneer. Nee, je bent nog langer. Hè? Nou ja, ja, ja, ik ben langer, maar niet breder. Ja. Dit is Petja, die is een vechtsporttrainer. En aan zijn hand ga ik dat ervaren wat er wel goed is aan de vechtsport. En wat je er wel van kan leren. Hoe ga je dat doen, Petja? Nou, heel simpel. Je ga je eerst jezelf laten leren kennen. En ja. uh, dat is dus ja, het confronterende wat er dus gebeurt. Hoe, hoe, hoe moeilijk het over zo? Krijg ik klappen of wil ik klappen geven? Eerst moet je die balans in jezelf zien te vinden. Ja. Leer ik daar respect? Ja, van te hebben voor anderen. Je gaat zien hoe, uh, wat voor mooie sport het is om, om met elkaar te trainen. Hoeveel respect er is. Hoeveel ja, maatschappelijke belangdingen erin zitten voor de buurt. Je gaat zien wat voor jongeren hier binnenkomen. Ja. Uh, ja, want dat is natuurlijk een beetje de vraag. Hè. Kun je door deze sport uh, je respectvoller gedragen op straat? Leer je jongeren alleen beter vechten op straat? Ja. Of gaan ze daar het gevecht uit de weg? Nou ja, ik ga eens kijken hoe dat voor mij zal gelden. Ja. Niet dat ik zoveel vecht op straat, gelukkig, Jorgen. <laughs> maar uh, ik ga wel kijken of ik iets mee kan pikken deze week van. Uh, die positieve kanten van de vechtsport. Kijk rond, probeer het uit en... Uh... eind van de week wellicht met een blauw oog, Jorgen. <laughs> <laughs> Ik denk het niet. Dus, uh... Ja, nou, dank je. Maarten Bluim is de hele week dus op zoek naar de positieve kanten van de vechtsport. Zometeen is het stand.nl. Het is te vroeg om de stekker uit de viera te trekken. Dat is de stelling. U mag daar allemaal over meepraten. Bijvoorbeeld via het gratis telefoonnummer 0800-1101. Dus 0800-1101. En dan gaan we zo meteen wel kijken hoeveel reacties daarop komen. En in ieder geval door over praten met Betty de Boer, Kamerlid voor de VVD. Maar nu is het laatste nieuws. Hier is Marian Koekoek. Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse premier Cameron houdt zijn langverwachte toespraak... over de Europese Unie toch niet in Nederland. Hij had bedacht dat het goed was om de toekomstige status... van Groot-Brittannië in de EU toe te lichten... in een van de landen die vanaf het eerste uur meedoen. Maar een datum bleek een paar keer moeilijk te vinden... en daarom houdt Cameron zijn speech gewoon in Londen, woensdag. De aanslag op een Bulgaarse politicus zaterdag... zou in scène zijn gezet, zo melden verschillende media. Het pistool dat een 25-jarige man richtte op politicus Ahmed Dogan was geladen met pepperspray. De dader wilde aandacht, of de partij van Dogan zat erachter... om op deze manier stemmen te werven. Het winterweer heeft in Groningen twee mensen het leven gekost. Een automobilist uit het zand plotste frontaal op een bus. En in Musselkanaal kwam een man met zijn auto op de kop in een sloot terecht. Ook elders waren veel ongelukken door gladheid. De ANWB verwacht voor vanavond wel weer een gewone avondspits. En door de sneeuw zijn we voorlopig ook alweer klaar met de Elfstedentocht. Eén nachtje slecht weer en we zijn terug bij af, zo meldt een van de ijsmeesters. Door de harde wind en de sneeuw zijn er met name in de rivier De Luts dooi gaten ontstaan. De schaatsen kunnen weer in het vet, Jurgen. Tot zover. Awb Verkeersinformatie. In het noorden van het land is het plaatselijk nog glad door sneeuw. Elders is het nog glad door sneeuwresten of bevriezing van de weg. Dan de files op de A28 Zwolle richting Hogeveen. 4 kilometer tussen Afrit-Omme en Staphof. Daar reed een vrachtwagen eerder vandaag door de middenberm. Twee stroken zijn er, de rijstroken zijn er dicht. En daarom ook op de andere kant, A28 richting Zwolle... tussen de wijk en afrit nieuw 8 kilometer file, ook daar twee rijstroken dicht. Op de A59 Zonzeel richting Os tussen Engelen en Den Bosch Centrum staat 3 kilometer... Bij Den Bosch Centrum is de linkerrijstrook dicht. En, na verwachting van Rijkswaterstaat, duurt dat toch tot 4 uur. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. De hoge snelheidslijn Vira staat mogelijk maanden stil... en de Belgen denken ongeveer zo over de Italiaanse leverancier. Ik ben het gewoon kotsbeu nu met Ansaldo Breda. Als ik nu hun verontschuldigingen zie, dan breekt bij mij, om het op zijn Nederlands te zeggen, de klom. Dat zei de baas van de Belgische spoorwegmaatschappij Mark de Scheemaker, gisteren op de Vlaamse televisie. Wat mis kon gaan, dat ging mis bij deze trein. En de Belgen overwegen dus om uit dat project te stappen. Is dat inderdaad het beste, eruit stappen... nu de gevolgen nog niet desastreus zijn? Of is het te vroeg om de handdoek in de ring te gooien... en is er inmiddels al zoveel uitgegeven... dat eruit stappen altijd duurder wordt? Ik praat erover met Betty de Boer, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dag, mevrouw de Boer. Dag, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. De Vira mag met hoge snelheid de prullenbak in. Eh, uh, Nee. Ik ben de Vira ook kotsbeu. Ja? Het is tijd voor een parlementair onderzoek naar wat er mis is gegaan bij de Vira. Nee. Geen parlementair onderzoek. Um, nou, dan de stelling. En ik roep onze luisteraars ook op om daarop te reageren. Het is te vroeg om de stekker uit de vier uit te trekken. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070, 70. dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Mevrouw de Boer, het is te vroeg om de stekker uit de vier uit te trekken. Dat is onze stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Het is te vroeg. Dus ik ben het met de stelling eens. Uh, technici, uh, Politici zijn geen technici. De technici zijn nu druk aan het werk om te kijken wat er mis is. Nou ja, er is heel veel mis. Het is ook de vraag of het uh, met een simpele schroevendraaier op te lossen. Dus dat willen we eerst afwachten. Ja, op zijn mooiste zou het uh, bericht deze week kunnen komen dat hij weer helemaal in orde is. Maar goed, dat, uh, daar wijzen de signalen niet op. Maar het is nog te vroeg om te zeggen van goed, uh, verwijzen we naar de prullenbak. Ja, want ze hebben drie voetballen elftallen technici uit Italië laten komen, ja. geloof ik, nu. Ja. Dus die gaan dat allemaal bekijken. Want ze uh, zijn beter in voetballen Volgens mij maar goed. <laughs> ja, ja. Uh, nou ja, daar komen we zo nog even op. Hoe we dan in vredesnaam aan dat bedrijf zijn gekomen. Maar goed, uh, uh, intussen is het natuurlijk ook heel veel geld uitgegeven. Dus ik kan me ook zo goed voorstellen dat je niet uh, onmiddellijk zegt. Nou, uh, we. we we, we, we zetten ze bij de schroothoop die je toestellen. Nou, dat is allemaal even de vraag. De vraag ten eerste is of hij überhaupt weer kan gaan rijden. En ten tweede is ook, van kunnen wij de, de, de, de, de, de, de producent aansprakelijk stellen... voor de tot nu toe geleden schade? En kan de producent inderdaad alsnog zijn contractafspraken nakomen? Zijn er ook garantiebepalingen? Dus kortweg heeft de staatssecretaris het bonnetje nog, of de NS. En uh, ja, we zullen gewoon moeten kijken of we dit alsnog... dit project, wat natuurlijk al een verkeerde start heeft gehad... en nu helemaal, oh. nu hij op, op de rail staat of letterlijk niet meer, hoe we dat inderdaad tot een mooi einde kunnen bereiden... zodat de passagiers, want het gaat natuurlijk om de reiziger... zodat de reiziger inderdaad nu op een hele korte termijn... Inderdaad een alternatieve verbinding krijgt. En op de langere termijn natuurlijk alsnog die hoge snelheidslijn... Ja, maar die, die, die, die contracten zo, die zijn er voor een deel gewoon openbaar? Ik neem het aan dat u al hebt opgezocht in hoeverre we er nog vanaf kunnen. Nou ja, goed, dan moet er nog een lege advocaten achteraan te interpreteren natuurlijk. He, dat is tegenwoordig uh, zijn tegenwoordig lastige contracten. Dus er zal moeten blijken in hoeverre we tot nu toe inderdaad die producent aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden schade. En alsnog zorgen dat hij zijn contractafspraken nakomt. Uh, en dat punt wil ik eerst uh, bereikt hebben voordat ik verdere stappen zet. Dus ik vind het nu toch te vroeg om te roepen om wat voor onderzoek dan ook. Ik sluit ook helemaal niks uit. Alleen, de staatssecretaris gaat het een en het ander evalueren. En ik, ik neem het gewoon step by step. Mm -hmm. Ansaldo Breda, zo heet dat bedrijf. We weten dat daarvoor gekozen is omdat zij de goedkoopste waren. Niet zozeer de beste per se. Nee, ik, ik, ik, heb, ik heb het inderdaad ook al over verbaasd. Dat er niet gekozen is voor een beproefde techniek. He, dat was de Duitse ICE, de, ja. du de Franse TGV en, uh, ja. en die rijden al jaren naar ieders tevredenheid. Plus, dan plus heb je... dat bij het materieel van dit bedrijf ook in andere landen al problemen waren. Klopt, in Denemarken, maar ook in Amerika. Ja. He, dus dat is, uh, ja, die kinderziektes die moeten het er eerst uit, heb ik me ook wel laten vertellen de technici. Dus dat kan altijd heel lang duren. He, dus dat is jammer dat destijds uh, voor een andere overweging is gekozen. Want ja, in een aanbesteding wil niet automatisch zeggen dat je voor de goedkoopste variant kiest, He, je kunt ook zeggen van we willen zeg maar uh, het beste materieel hebben. Dat mag ook iets duurder zijn. Dus het is maar net wat je in je aanbestedingsvoorwaarden hebt staan... wat voor variant daaruit komt. En dat hoeft niet altijd hè, de goedkoopste te zijn. Nou, en, en mensen vragen zich ook van, ja, waarom hebben we daar geen geen, geen, geen beproefbedrijven. dat is een Europese aanbesteding, neem ik aan, hè, zoiets? Ja, wat openbaar aanbesteedt. Ik, ik begrijp van de oud-directeur internationaal van de NS, Frits Markman... Uh, die heeft verteld dat er maar twee biedingen zijn binnengekomen. Dat zou kunnen. Die van de Italianen en, en nog van een andere bouwer? Dat zou kunnen. Ik heb die informatie nog niet. Ik heb, uh, heb wel gevraagd uh, om die informatie. De staatssecretaris heeft gelukkig aangegeven... dat ze ook uh, stap voor stap uh, de komst van de Vira wil evalueren. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar goed, prioriteit nummer één is nu dat hij überhaupt... Uh, om te onderzoeken, en daar zijn die technici nu mee bezig... en dat vind ik belangrijk, dat die technici onderzoeken... of de Vira überhaupt en op korte termijn weer op de rails kan hmm. komen. Maar wie heeft nou de, de, de, de hoogste verantwoordelijkheid? Is dat dan toch de ns of? Of heeft toch ook de politiek misschien zitten slapen? Nou goed, de een en ander is natuurlijk uh, uh, gedelegeerd aan de NS. En de staatssecretaris en de NS, of het Rijk en de NS... hebben afspraken in een concessie. De NS moet de afspraken met het Rijk nakomen. Die zijn gemaakt in de concessie. En zij blijkt daar nu nalatig later in te zijn. En er is uh, drie jaar geleden al een staakt het vuren afge afgesproken. Dus dat wil zeggen, we gaan nog niet handhaven. Die brief, uh, of die, uh, dat is nu ingetrokken door de staatssecretaris. Dat vind ik ook heel verstandig. De afspraken die van nu af aan met de NS worden gemaakt... en de NS moet maar eens even laten zien wat ze nu waard is. De afspraken die nu worden gemaakt, moeten ook worden nagekomen. Daar hecht ik ook zeer aan. Dus ik ben ook blij met deze stappen. En dan zullen we inderdaad kijken hoe we dus nieuwe afspraken kunnen maken. Voor de korte termijn Voor in ieder geval weer een verbinding. Voor de reiziger, een snelle verbinding met, uh, met Brussel. Mm -hmm. En op de lange termijn nog sneller de hoge snelheidslijn. U, en of dat de Vira is, dat moet dus nu blijken. Ja. U, u Vindt mevrouw Mansveld wel de juiste vrouw op de juiste plek op dit moment? Doet ze het wel goed? Uh, zo naar u, uh... ik, ben, ik ben blij met de stappen die zij zet, uh, die zij heeft gezet. Vandaag ook geeft ze dat aan in haar brief. Ze stapt als staakt het vuren. Ze hecht eraan op korte termijn ook een verbinding te herstellen. En ze wil ook een, een, een evaluatie hebben, stap voor stap, over die Vira. En dan kijken we even wat eruit komt voordat ik inderdaad daar conclusies ja. aan verbind. We moeten eerst gaan onderzoeken. Ik wil eerst ook de feiten op een rijtje hebben hè, voordat ik al uh, conclusies ga verbinden aan feiten die ik nog helemaal niet ken. Ja. Nee, ik vraag het ook even, want uh, iemand van die spoorwegdirectie daar in België... die zei uh, zes dagen na ingang van de nieuwe dienstregeling... Uh, dat ging over dat besluit van om dat verplicht te reserveren. Want er was ook veel uh, gedoe over. Ja. Uh, om daarmee op te houden. En een dag ervoor had mevrouw Mansveld nog gezegd... dat dat juist nodig was vanwege de veiligheidseisen. Ja, ik was het inderdaad niet met haar eens. Dat is al wat we hadden afgesproken overigens in de concessie. Een gegarandeerde plaats, zitplaats. Maar aan de andere kant haal je ook de flexibiliteit uit het systeem. Dus het moet en-en zijn. He, je moet en kunnen reserveren. En je moet natuurlijk ook de flexibiliteit hebben... om een trein eerder of een trein later te nemen... of spontaan in de trein naar Brussel te kunnen springen. En dat wat gelukkig nu... ja, nou ja, nou op dit moment natuurlijk niet, maar uh, daar ja. zou ook aan gewerkt worden. Ja. Ik lees een reactie voor van iemand op onze site. Die zegt, wanneer wordt het contract met de directie van de NS... nou eens een keer opgezegd? Of mogen ze nog een aantal blunders maken? Altijd heeft een ander het gedaan. Onvolwassen gedrag, onprofessioneel, et cetera, et cetera. Geld gekregen voor wisselverbetering. Schuine streep oplossing, maar nog, nog steeds... gaan de vlammetjes uit door de wind. Ja. Dat is een ander probleem trouwens. Het gaat niet ja. zozeer over die Vira, maar toch. Ja, nou, ik kan me dat woede en het ongenoegen. Echt heel goed voorstellen. dus is niks frustrerend als je met, dat je met deze kou op zo'n koud peron staat te wachten op een trein die niet komt. Of, desnoods, uh, in plaats van twee, drie uur, zeven uur onderweg bent. Dat is verschrikkelijk. En inderdaad, ik heb hetzelfde ongenoegen. Maar goed, om de NS-directie vandaag naar huis te sturen, daar lossen we ook het probleem niet mee op. Wel zullen we moeten zorgen dat de nieuwe afspraken die we maken met de NS, dat die worden nagekomen, dat, dat daarop wordt gehandhaafd. Dat heeft de staatssecretaris nu ook aangegeven. Ik heb laatst ook al aangegeven in een debat dat in de nieuwe concessie uh, met de NS, die voor tien jaar is afgesproken in het en dat daar wat mij betreft ook verdergaandere afspraken in mogen worden gemaakt. En niet een afspraak met de ja. NS van een redelijke kans op een zitplaats. Nee, we moeten keiharde afspraken maken van 95 of 96 of 97, maar in ieder geval een hoog percentage, dat je een garantie hebt als reiziger op een zitplaats. En we zullen dus echt veel concretere en duidelijkere afspraken met de NS moeten ja. maken. Maar is het nou alleen maar de schuld van de NS? Want, uh, uh, nou ja, nogmaals, de, de politiek heeft er natuurlijk ook al die tijd uh, bij gezeten. Ik, ik begrijp dat Tineke nee, de Bos heeft al eens een keer gewaarschuwd hiervoor. Er uh, is, is niet zoveel mee gedaan uh, toen. Uh, dat, dat bedrijf heeft uh, de afspraak gemaakt dat er 19 VIRA-treincellen geleverd zouden worden voor april 2007. Nou, dat werd ook bij lange na niet gehaald. Ja. Um, je kunt ook zeggen, ja, de politiek had, had eerder ingegrepen. Nou ja, inderdaad. Maar goed, uh, een rijdende trein, hè? Uh, zoals dit het geval was. Uh, de trein was natuurlijk in de maak. Hij is veel te laat afgeleverd. Het begon er al mee dat die aanbesteding veel te veel geld heeft gekost. Uh, NS heeft daar. Uh, ook, uh, nou ja, geen goed werk geleverd kan ik, uh, kun je wel zeggen. Maar er zijn ettelijke debatten over geweest. Heeft de belastingbetaler ook al miljarden gekost? Uh, de verkeerde treinstellen, ja goed, het is allemaal achteraf een aap, zeg maar, ergens inkijken. Hè? Dus uh, we moeten gewoon kijken hoe we dit uh, voor de toekomst inderdaad uh, kunnen voorkomen. En ook goed kijken hoe we dit soort dingen aanbesteden. Want ja, dat, dat, dat is echt een, een Italiaans drama in drie bedrijven Dat wordt worden, zo langzamerhand. Keer op keer gaat het fout en uh, ja... We gaan ook kijken, hmm. aan de hand van die evaluatie van de staatssecretaris... of verder onderzoek en spitten in het verleden hoe dingen gegaan zijn... of dat nodig is. Nog even over de samenwerking met de Belgen. Uh, we hebben de topman van de Belgische spoorwegen net al even laten horen. He. Die had het over brutale maatregelen gaat hij nemen. Ik heb het idee dat dat ook niet helemaal gelijk uh, loopt... met wat, wat we hier in Nederland zeggen en vinden. Ja, uh, ja, ik probeer toch een beetje het hoofd koel cool te houden. Nou, uh, wil dat wel deze dagen natuurlijk. Maar uh, uh, ik wil eerst gewoon weten wat er aan de hand is. Er zijn nu, uh, politici zijn geen technici. Uh, misschien deze bewuste politicus wel, maar ik niet. En ik wil eerst weten wat er aan de hand is. Op welke termijn kan het opgelost worden? Op welke termijn kan er zo snel mogelijk ook een trein ingezet worden... voor de dagelijkse reizigers op dit moment naar Brussel? Want daar, uh, daar gaat het mij om. Zo snel mogelijk weer een verbinding. Vier als of niet een verbinding met Brussel. En daar wil ik eerst mijn tijd en energie... Uh -huh instappen, voordat ik ook maar welk onderzoek of voordat ik ook maar de virus overboord gooi. He, er, er hing natuurlijk ijs onder aan die trein, dat kun je ook simpelweg niet helemaal wegveunen. Is het probleem met een simpele schroevendraaier op te lossen? Ik weet dat nog niet. Ja. Ik ben nog niet zo ver. Vind, zo... Vindt u dan, want dat was de topman van de Belgische Spoorweg... Hè, die dit zei, uh, ja. vindt u dat hij dan nu al te ver gaat? Moet hij ook eerst dat onderzoek afwachten? Want hij heeft het ook al over juridische maatregelen... zelfs tegen die fabrikant. Nou ja, goed, zover ben ik ook wel dat ik inderdaad zeg... God, de geleden schade Maar wat mij betreft zo snel mogelijk... verhaald worden op de producent. He, er is duidelijk zijn afspraak al jarenlang niet nagekomen. Hij zou al in 2009 worden geleverd. Is ook niet gelukt. Wellicht dat de topman van NMBS meer informatie heeft dan ik... op dit moment, dan krijgen wij die informatie informatie nog, want we willen ook die informatie hebben ja. als we aanstaande maandag bij elkaar komen. Ik weet nog niet hoe we bij elkaar moeten ja. komen, hè, want er ontbreekt nu een zekere verbinding. Alleen, uh, het is de bedoeling om bij elkaar te komen in, uh, wellicht in Brussel, en uh, dan met z'n allen inderdaad met uh, mensen uit het bedrijfsleven van die vier ook in gesprek te gaan. Ja. Um, de, de, de, de, de raad van bestuur van die Belgische Spoorwegmaatschappij komt vanmiddag bij elkaar. Uh, hebt u het idee dat de NOS er ook genoeg, de, NS, de NOS, zeg ik, de, ja, de, de NOS, die, NOS, zit, er, die, die NOS. zit er genoeg bovenop, want die <laughs> berichten er verduren over. Nee, de NS zit hier er genoeg bovenop, vindt u? Uh, de, de NOS wel, uh, de NS, uh, ja. Uh, dat moet nog uh, blijken. Ik, bedoel, ze zetten nu wel uh, eerste stappen, ze hebben de treinen van de rails gehaald. Vrijdag waren er al 30, 40 mensen uit Italië bezig om te kijken wat er met, met het materieel aan de hand was. En uh, ja, dat moet de staatssecretaris in eerste instantie maar, uh, uh, maar uh, controleren. Dan, kon, dan kunnen wij dat op onze beurt als Kamerleden ook uh, ja. weer controleren. Ja. Maar het belangrijkste is gewoon dat die technici eerst hun werk doen. Ja. Dat er weer een trein komt. Dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het aansprakelijk stellen van die producent. En step-by-step, uh, step, uh, inderdaad. Goed, mevrouw de Boer, blijf meeluisteren. We gaan naar onze luisteraars toe. Die komen met hun reacties en dan kom ik straks graag bij u terug... om dat even door te nemen. Um, de stelling dus gaat over de vira trein Het is te vroeg om de stekker uit die vira te trekken. Um, 32% is het eens met die stelling. 68% oneens. En er is door ruim 1100 mensen gestemd. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Uh, mijn mening over de Vira, uh, de stekker er uh, nu uittrekken... Uh, er zijn niet alleen technische problemen. Ook de trein zelf is achterhaald. Geen internetverbinding, geen goede verlichting. Geen uh, schermpjes met informatie. En ik vind het te gemakkelijk om de schuld alleen bij de Italianen uh, te leggen. Hebt u er, er nou... He Hebt u er al wel mee gereden ook? Ik heb er mee gereden en ik was niet zozeer verbaasd over... Uh, dat er meer dan een uur vertraging was. Dat had ik al verwacht. Maar uh, ik, was gewoon heel, ik werd gewoon heel droevig van uh, de, de kwaliteit van de trein. En als dat met de tallies moet concurreren... Mm. denk ik, nou, uh, daar, er is een goede snelle lijn. Dat is de tallies en de ja. Intercity-lijnen zijn ook goed. Uh, de andere die er waren. Dus ik, ik ja. zie niet in wat het toevoegt. Nee, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mijn naam is Martin Nanniga. Ik ben uh, inderdaad ook van mening... dat je de stekken er nu niet uit kunt halen. Maar wat ik graag even wil zeggen... jullie hadden het net al even over de aanbestedingen. Ja. Uh, is, is, uh, dit is eigenlijk gewoon de rekening die je betaalt... als je op deze manier met aanbestedingen omgaat. Ik heb in mijn werk daar veel mee te maken. De bestekken die worden gemaakt... die, die nodigen de partijen eigenlijk uit... om georganiseerd bluffpoker te gaan spelen. Je moet alles bevestigen van... Staat je garant dat die in 2007 wordt geleverd? Staat je garant dat de kwaliteit zussen en zo is? En noem maar op. En dan, zegt niemand op en dan zegt niemand van nou nee, dat gaan we waarschijnlijk niet halen. Nee, natuurlijk niet. Want ja. als je één vraag met nee beantwoord, leek je eruit. Ja. En... En, uh, en, en als je dus ziet dat met dit soort grote megaprojecten, dus de gevestigde bedrijven, dus al besluiten van wij gaan niet eens inschrijven, want uh, dit is gewoon een veel te groot risico. Dan kom je dus uit bij bedrijven, en Italianen zijn daar beroemd om, die zeggen, nou, wij durven die gok wel aan. Ja. Uh, ze zitten dan toch aan ons vast. En uh, mochten ze halverwege willen stoppen, dan verdienen we er ons nog aan. Uh, dit is gewoon de rekening ja. die je betaalt als je op deze manier met aanbesteding omgaat. Interessant punt. Dan ga ik zo eens even doorspelen naar uh, mevrouw De Boer ook nog. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Hallo, zeg maar. Goedemiddag. Hallo. Hallo, zeg het maar. Ik die deed die mij niet hoort. Hallo. Ja, goedemiddag. Geef u mening. Ja, ik geef mijn mening. De stekker moet er niet uit natuurlijk. Maar de Benelux-trein, waar ik tot dusver vaak gebruik van heb gemaakt, die was uitstekend. Er is al te sprake gekomen dat de ICE uit Duitsland en de TGV in Frankrijk veel beter zijn. Al jaren zonder enig probleem. Maar het is een aanbestedingskwestie, heb ik nu begrepen. En ja, Italië heeft daar. Mm. Het moest zo goedkoop mogelijk zijn. Ja. Als het over stekkers gaat, heb ik trouwens nog een suggestie. NS High Speed, waar die uh, onder valt. Dan moeten we eens een keer proberen via internet een internationale boeking te maken. Dat is verschrikkelijk. Die website van hun die is zo knullig opgezet. Daar kunnen ze ook nog wel wat aan doen. Aan doen. En als ik een, een juiste, een correcte route wil hebben naar het buitenland, ik ga dan eens naar Duitsland, dan kijk ik gewoon bij de Deutsche Bundesbank, want ja. die hebben wel een goede ja. website. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik ben het wel eens met de stemming, maar, stelling, maar ik denk dat het te laat is om de stekker daaruit te trekken. Er zullen ongetwijfeld contracten liggen waar, waar we verplichtingen mee aangegaan zijn en genadeloze schadeclaims van het bedrijf zullen ons rond de oren vliegen. Dus uh, ik denk uh, dat het te laat is. Ja, het kan maar, niet meer. Maar ik denk wel dat, dat, ik, uh, of dat men door moet hebben. dat dit het gevolg is van al die privatisering. Mensen hebben geen verstand meer van techniek. Mevrouw Betty de Boer zegt het zelf al. Als, het, als, als jij op het probleem uh, wijst, zegt ze. ja, ik ben geen technicus. Uh -huh. Het is rondpompen van woorden. Maar daden zijn er niet meer. Dank u wel, Stampert Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van der Heuvel. Uh, volgens mij had de stekker er nooit in gemoten. Want het is natuurlijk de Nederlandse me kruideniersmentaliteit. Uh, de goedkoopste die wint. Maar uh, wat, wat ik hier zie, dat is dat ze dus van de overheid, NNS, uh, die hebben dus een fietsenmaker opgezocht om een Rolls Royce te bouwen. <laughs> en dat gaat natuurlijk niet. Nee, nee, dat is vraag om problemen, zegt u. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag, Martin Haverkort. Dag meneer aangevoerd. Uh, maar dit was toch allemaal het gevolg van de zo gewenste marktwerking. Of het nou gaat om de aanbesteding. In het openbaar vervoer of de gehandicaptenzorg of wat dan ook. Mevrouw de Boer heeft dit toch gewoon gewild? Met name mevrouw de Boer heeft dit toch zo gewild? Haar partij, de VVD zegt u. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Dus u zegt ja, eigenlijk dat, dat had je nooit moeten doen. Nee, maar we weten, we, we hebben nou tientallen voorbeelden in Nederland... van dit soort aanbestedingen in de publieke en semi-publieke sector... Met dit soort gevolgen. Ja, ja. ja dus dit wilden we zo. Ja, dus de, u zegt eigenlijk, dan moet je ook niet zeuren. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo, met Rianne. Dag. Ik uh, reed vroeger altijd met de trein naar Antwerpen. Maar uh, sinds de vier jaar ben ik niet meer gegaan punt 1, omdat het te duur is. En twee, er is dus altijd vertraging. Vroeger had ik nooit uh, problemen met de trein. Er had nooit een uh, wijziging in moeten komen. Nee. Nee, goed, uh, uh, uh, het is nu het begin, dus je kan, je kan je voorstellen dat dat even moet wennen. Maar er zijn wel heel veel problemen in een korte tijd. Hè? Ja, en ik heb ook op Facebook zo'n uh, zo site opgezet. Dan krijg je altijd de meldingen dat er vertraging is. Nou, Dat is wel drie keer minstens per mm. dag. Ja. Dus uh, wat jou betreft had dat helemaal niet uh, gehoeven? Nee, absoluut niet. Hadden we dit geld in onze zak kunnen houden? Ja, absoluut. Dankjewel. je Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zeg hem maar. Met uh, Jan Medisch uit voorschot. Gewoon die stekker de uittrekking. En het materiaal kopen, we bijvoorbeeld in Duitsland. Want dan loopt alles soort normaal. En ik vraag mij wel eens af: is er iemand die ooit gevraagd heeft. of die reiziger tien minuten eerder in Antwerpen wil zijn? Die reiziger wil gewoon in een eenvoudige trein. die op tijd loopt naar Antwerpen of naar Brussel. Ja. En nou lopen ze bij die NS een hele hoop jupper rond. Dat is, zo noem ik die. Die de zak allemaal vullen, die rijden in leaseauto's en die de verstand van de spoor hebben. Ja. Die hebben ergens gestudeerd en die zijn misschien één keer met de trein mee geweest. En die weten vergens niks. Ja. Ik zou eens wat anders maar, vertellen. Maar, want u sluit zich eigenlijk aan bij eerdere bellers die zeggen van ja, waarom, waarom moest die trein er überhaupt komen? Ja, waarom? Ja. En dan zal ik u nog eens wat anders vertellen. Ik was uh, vijf jaar geleden in Hongkong. Ja, best ja. luisterend. Toen uh, loop ik daar naar het station en dan kom ik daar uh, aan het loket. Er zat een kleine Chinees met zo'n houten schuifje, net zoals bij een afhaal Chinees. Ik zeg tegen die meneer, ik zeg ik wil naar Pekela. Pekela? Dus, ja, Pekela. Met de trein naar Pekela, dat ken ik. Ja. Dus hij doet dat uh, luikje even dicht en gelijk daarna weer open. Hij zegt, oude of nieuwe Pekela? <laughs> Die hadden verstand van treinen. Maar tegenwoordig die jitten, die hebben er de ballen verstand van. Dus in Hongkong heeft u gevraagd hoe je met de trein naar Pekela kan. Ja, ik ja, geloof ja. kunt geloven niet? Ja, ik vind het een prachtig verhaal. En die vroeg of het oude of niet het nieuwe pekelaar was. Die was ja. geïnformeerd, die man. Ja, ja. Fantastisch verhaal. Uh, dank u wel daarvoor. Okay. Uh, we okay. gaan snel terug naar Betty de Boer. Die weet ook waar oude nieuwe pekelaar liggen. Uh, toch ja, zeker. de Boer Ja, dat weet u nog wel. Uh, ja, prachtig verhaal als het waar is. Uh, iemand vraagt in Hongkong hoe hij een oude pekelaar moet komen. Uh. Ja, ik ken de iets uitgebreidere versie van de MOP, inderdaad. Ik kom uit Groningen, dus ik ken het. Ja, ja. goed. Even, even de belangrijke dingen. Meneer die meldde, die zei van ik zit zelf. Een beetje in die business van dat er wel zo wat aanbesteed wordt, links en rechts. En uh, hij zei: Ja, het is gewoon een kwestie van bluffpokers spelen. Ja. Je krijgt op deze manier dus altijd de slechte bedrijven die het uh, moeten uitvoeren. Ja, dat was inderdaad de heer Nanning. Uh, ja, het is net: Dit zijn zulke grote aanbestedingen over zo'n lange periode. Als je die weg één keer inslaat, is er ook geen weg meer terug. En dan uh, zul je gaandeweg merken dat je moet komen tot bijsturing, bijstelling. Het is in feite al fout gegaan met de aanbesteding destijds. Hè, dat, dat, de NS heeft toen veel te duur uh, zeg maar, uh, ingeschreven. En die kreeg ook uh, die concessie. Mm. Hè, want dat leverde ook geld op. Toen maar had de... je eigenlijk al achter de oren moeten krabben. Nee, maar en... met deze meneer zegt ook, van de bedrijven die het misschien wel goed zouden kunnen doen... die, gaan niet eens, die schrijven niet eens in. Want die, zijn helemaal, die worden helemaal gek van al die eisen die er worden gesteld in zo'n bestek. Ja, en dan komt het er inderdaad op aan dat je het goede bestek hebt gemaakt. En dat je de goede eisen hebt gesteld. Dus niet alleen op het gekoopste... maar we willen ook kwaliteit, we willen ook punctualiteit... we willen een goede trein hebben. Ja, en, en ook daar, ik, moet ik achteraf erkennen is misschien en wellicht iets niet goed gegaan. Het is ook zaak om hier nog eens uh, goed naar te kijken... zodat we niet weer die fout maken in aanbestedingen. Ook, wat... ma ook naar de marktwerking, dan gaat u daar ook naar kijken. Want dat is wat mensen onmiddellijk zeggen. Hè. De VVD is juist voor marktwerking, dat, uh, nou, de concurrentie ja, is goed, ik, dat, uh, ik dat zie drukt dat, de prijs. Ik zie dat inderdaad op meerdere uh, reacties terug. Ik kan er alleen op zeggen van, goh, in de regio hebben wij ook aanbesteed... en daar is inderdaad het, het uh, vervoer, openbaar vervoer, goedkoper geworden. De kwaliteit is beter geworden, de klanten is omhoog gegaan en de punctualiteit dat de trein rijdt is omhoog gegaan, dus daar werkt het wel degelijk. Mm. Uh, dat de, hier is iets fout gegaan. Ik ja. zeg niet dat iedere aanbesteding goed gaat, dat is niet waar. Ja. Alleen het aanbesteden heeft laten zien, ja. ook met het openbaar vervoer in die regio's, dat je een betere kwaliteit goedkoper kunt ja. krijgen. Alleen hier is het inderdaad fout gegaan. Nog één ding wat reizigers zich ook afvragen: er zitten ook een paar van onze bellers bij, dus die zeggen ja, waarom, waarom moest dat eigenlijk die vier? Ik bedoel, dan ben je tien minuten een kwartier eerder in Antwerpen. Zo so wordt nou ja, ik merk ook wel zekere nostalgie, onder andere reacties, dat men toch wel terug lang naar de Benelux-trein. He, met name in Den Haag, die is ook niet aangetakt. Dat zou toen ook in de aanbesteding, is dat meegenomen door de NS. Daar zou ook een verbinding met Den Haag komen. Ook dat is niet waargemaakt. He, het is een Italiaans uh, klassiek drama in drie bedrijven. He, te duur uh, uh, komt zijn afspraken niet na en rijdt bovendien niet. Mm. En, uh, althans nu niet. Nee. En uh, dat moeten we nog even afwachten. Ja, u blijft er bovenop zitten, dat is duidelijk. Ja, Dank u wel dat zeker. u meedeed in Stand.nl. Bertie de Boer, Tweede Kamerlid voor de VVD. Uh, Kijken, 1200 mensen bijna gestemd. In de percentage is er weinig veranderd. U kunt de hele middag blijven reageren op die stelling op de site www.stand.nl. Thijs is hier voor de onderwerpen van dit is de dag. Ja, we gaan vooruitblikken op de speech van Obama later vandaag. Huip Hudig, dat is een speechdeskundige. Nou, die heeft ontzettend veel zin en die gelooft er ook in, in dat het echt de mooiste speech ooit wordt, ongeveer. Verder is Lavinia Meijer bij ons te gast, haar piste. En we gaan debatteren over de Agama-gelden. Zijn die nou wel of niet goed terechtgekomen? 370 miljoen is naar de verpleeghuizen de de gegaan. Precies, zijn, zijn ze daar ook terechtgekomen? Dat is de vraag. Zometeen na twee, dus in dit is de dag. Ik wens u vast een prettige